Remons Ree met het NOS journaal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft geen geld voor een project waarbij de VS en Europa samen robots zouden sturen naar Mars. Het plan was dat de VS en EU in 2016 een satelliet in een baan rond Mars zouden brengen. En twee jaar later zouden twee robots landen op de rode planeet. De NASA had beloofd om ruim 1 miljard euro te betalen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA zou 0,9 miljard euro uittrekken voor het zogeheten ExoMars-project. Nu Amerika afhaakt, kan Europa het project misschien voortzetten met Rusland. De Russen willen graag naar Mars, maar onlangs raakte een raket naar de planeet uit koers.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 De site vormt een bedreiging voor de fundamenten van de Europese Unie. Geen discriminatie en vrijheid van beweging, zegt Redding. Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend, vulgair... en een politieke partij onwaardig. Het Rode Kruis heeft grote zorg over het gebrek aan voedsel... in de crisisgebieden in Syrië. Vanwege het aanhoudende geweld kunnen mensen bijna niet meer aan voedsel komen. Er zijn, volgens de hulporganisatie, steden waar de straten nagenoeg leeg zijn... Vooral in de stad Homs durven mensen vanwege beschietingen nauwelijks de straat op om voedsel te kopen. Het is voor hulpverleners te gevaarlijk om in de zwaarst getroffen wijken in Homs te werken. Wel hebben ze rondom de stad negen hulpposten opgezet. Afgelopen weekend haalde het Rode Kruis tientallen vrouwen en kinderen weg uit een wijk in Homs die zwaar onder vuur lag. Het Syrische leger had een tijdelijk staakt het vuur ingesteld om de evacuatie mogelijk te maken. En dan het weer. Vannacht mogelijk wat regen. Daardoor kans op gladheid. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag is het grotendeels droog en er is ook wat zon. Middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Het is de nacht, Met Renze Klamer, ja, dit is de nacht en het is niet zomaar een nacht, want dit is de nacht van 14 februari. Ja, en als het goed is, weet u dan wel hoe laat het is. En dan heb ik het niet over het tijdstip, wat ook altijd weer bijzonder is: twee uur s'nachts. Maar ik heb het natuurlijk over een Valentijnsdag. Een dag die uh, ja, graag door de commercie wordt uitgebreid, dat, uh, dat krijg je ook vaak te horen, maar laten we even eerlijk zijn. U krijgt toch ook graag een kaartje of een bloemetje van uw partner... of misschien met uw vrijgezel dan van een geheime aanbidder. Iedereen houdt stiekem wel een klein beetje van Valentijnsdag. Daar gaan we het deze nacht met elkaar over hebben... maar het is ook weer een nacht als ieder ander met muziek. En daar gaan we eerst even naar luisteren.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 But then you say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 To my house Watch your step I'm number one be Come on in I'm sorry for my Follow me was dat van Maya Vidal. En uh, ja, nogmaals welkom in, uh, in deze nacht. De nacht van 14 februari. De nacht van de dag eigenlijk van de liefde. En die dag, ja, dat, dat, je kan er wat over opzoeken op internet. Het stamt af van een of andere uh, Romeinse vruchtbaarheidsdag. En ik heb mezelf laten vertellen dat het van oorsprong zo ging. Dat dan alle vrijgezellen of ongetrouwde mannen en vrouwen... Die gingen dan een groot feest houden waarbij er een kom was. En daar werden dan alle namen van de ongetrouwde vrouwen ingedaan En mannen die konden dan de avond van tevoren ze daar een briefje uittrekken. En dan wisten ze wie hun partner was voor het Valentijnsfeest. Nou, en zo schijnt uh, oorspronkelijk zeg maar, dat feest ontstaan te zijn wat wij nu allemaal kennen als Valentijnsdag. Waar je toch vaak over hoort van ja het is toch wel een commerciële bende. Het gaat alleen maar om de winst, de cadeautjes, alles wat bedrijven ermee binnenslepen. Maar ik wil het toch graag vannacht een beetje van de positieve kant benaderen. De kant van de mooie verhalen. Want wat zullen er een mooie verhalen zijn onder jullie ook. als luisteraars. Uh, wat betreft Valentijnsdag. En daar ben ik eigenlijk vannacht naar op zoek. En uh, u kunt op mij, uh, zoals gewoonlijk. kunt u mij dat weer vertellen via de telefoon. Dat is 0800 1121. Maar ook via de e-mail. en dat uh, is dan nacht.eo.nl. En mocht u op Twitter zitten, dan kunt u ook nog reageren. Uh, en dan moet ik niet in de war raken natuurlijk, want vorige week is uh, dit programma voor het eerst van start gegaan als Dit is de Nacht in plaats van De Nacht op 1. Dus vergeef me als ik deze nachten uh, nog af en toe even door elkaar haal, maar het, de nieuwe titel is Dit is de Nacht. Dat sluit ook mooi aan op onze andere titels als CEO, want uh, we hebben Dit is de dag en dit is de zondag. Wij zeggen graag gewoon uh, waar het op staat. Dus dit is de nacht. Uh, maar het e-mailadres is nog steeds nacht.io.nl... en de Twitter is dan geworden... dit is de nacht. Of u kunt ook reageren met hashtag dit is de nacht. Nou, bel even in en vertel mij uw Valentijnsverhaal. Misschien, misschien heeft u uw partner wel ontmoet op Valentijnsdag. Misschien is er wel iets helemaal verkeerd gegaan op Valentijnsdag. Misschien bent u dit jaar wel iets van plan... en is dit wel de nacht waarin u de voorbereidingen treft... voor een, uh, voor een, voor een spannende actie morgen... ...overdag om, u, om uw geheime liefde misschien wel te verrassen. Nou, ik ben erg benieuwd en ik denk dat dit een mooie nacht kan worden... ...waarin wij dat soort verhalen met elkaar delen. Bel in op 0800-1121. Dan gaan we straks met elkaar kletsen. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar Jimmy Cliff. Baby, oh baby, it's a wild world. We kennen hem allemaal wel van, uh, van Jimmy Cliff. We zijn, uh, we, we zijn bezig in de nacht en uh, ja, best luistert het zal mij toch niet uh, voor de eerste keer gebeuren dat u mij uh, in de steek laat hier op de telefoonlijn. Ik, ik snap dat dit misschien een onderwerp is. Ja, we hebben het ook wel eens vaak over actualiteit en over allerlei politieke zaken. Maar uh, als ik u een beetje heb leren kennen in het afgelopen half jaar als, als presentator van Dit is de Nacht, dan, uh, dan houdt u ook van verhalen. En nou moet ik toegeven, ik was eventjes bij de instart van het afgelopen nummer... bij mijn technicus aan het overleggen over hoe we deze uitzending zouden invullen. Dus de kans is dat ik wat lijntjes heb gemist. Maar ik zie even geen telefoonlijn op dit moment binnenkomen. Ja, en dat is toch jammer. U kunt toch eventjes inbellen naar 0800-1121... Om uw, om uw liefdesverhaal met, met ons te delen en met de andere luisteraars. Dus als u nu inbelt, dan heeft u zelfs kans dat u, dat u gelijk in de uitzending terechtkomt. 0800-1121, want ik wil het vannacht gewoon graag hebben over de liefde. Kijk, ik heb al een luisteraar... die als het goed is binnenkomt. Ga ik even kijken of ik die... Ah! <laughs> Mijn technicus die helpt even om te kijken of de telefoon... Nou, hij werkt. Dat hebben we nu getest. Dus u kunt gewoon inbellen. En nu staat er dan volgens mij echt... Ik zet hem even op lijntje aangelijk. Goedenacht. Welkom bij Dit is de Nacht. Hallo? Ja, ik hoor iemand hangen. Oh, die is weer weg. Probeer het nog een keer. Goedenacht. Goedendacht. Met wie spreek ik? Spreek ik met Dick uit Groningen. Hallo, Dick. Wa waar ja, vertel, waarom ook... bel je in? Ja, ik heb wel een leuk verhaal. Oké. Okay. Wat ook nog een leuk uh, afliep. Een Valentijnsverhaal, of niet? Ja, een echt Valentijnsverhaal. Nou, vertel maar. Beet beetje kort? Nou, eh... Uh... Ik uh, leerde een uh, hele leuke vrouw kennen hè, en die had vier poesen en eh, uh, nou, die had het niet zo heel breed financieel. Ja. En zij de inke het is nog steeds mijn inke hoor, maar eh uh, was bij de, nou ik zal de naam nou niet noemen, uh, 300 blikjes kattenvoer gekocht. Ja. En, en wat, wat is dat dan? Wat bedoel je daarmee? Nou, uh, nou ja, god, uh, zat het niet zo breed. Uh, dat vond ik wel een mooi Valentijn's geschenk toen. Hmm. En was ze daar blij mee? Ja, verschrikkelijk blij. Oké. Okay. En we zijn nu uh, bakend. En uh, we hebben twee kinderen. En uh, ja. Je hebt twee Wat kinderen. Ho ho ik, uh... hoe, hoe oud zijn die kinderen, Dick? Uh, die zijn nu 7, 9. 7, 9. Ja. En ben, ben je dan niet een beetje laat wakker als papa? Wat blief. Ben jij dan niet een beetje laat wakker als papa? Nee, ik ben uh, heel hard uh, bezig met de biografie van Herman Braut, dus eh... Uh... Maak je nou een grapje? Nee, nee, ik bedoel, nee, dat, uh, dat, dat, dat is zo leuk bij jullie. Uh... Wat dan? Uh, uh, je moet je Braut wel verdienen, hè? Ja. Leg jezelf eens uit, wat, wat is er zo leuk bij ons? Nou, de openheid en de eerlijkheid. en. Uh, de, de, de menselijkheid. en. Uh, de, de, gewoon. Uh, de, de, het leven. Ja, ja, want jij, want jij bent. volgens mij ben jij een beetje een vaste luisteraar van dit programma, hè? Want volgens mij ben je wel eens vaker ingebeld. Ja, nee, Ik ben uh, altijd. Uh, op, uh, op, uh, op jullie en ik ben een nachtmens en. Uh, maar jij zou vragen me af, uh, nou ja, ho ho hoe laat ga je aan op dit? <laughs> Wat een vraag ik. Zo, ik. Ik zal vertellen, aan het eind van dit programma, dat is om een uur of, uh, of zesde ronden wij hier af. En dan, uh, dan, uh, en dan heb ik nog, eventjes, uh, ik nog even de nacht met de technicus. En dan uh, stap ik in mijn auto en dan rijd ik naar huis, ergens in Utrecht. En dan uh, lig ik om een uur of uh, kwart voor zeven, zeven uur uh, ben ik aan het slapen. Ja, en uh, tot hoe, uh, hoe laat slaap jij dan? Ik slaap dan tot 12 uur, dik. Ja, dat is voor mij een beetje. Dat werkt het beste. Dan, uh, dan heb ik het minste nachten uh, of de minste, uh, minste last van een verstoring van mijn, uh, van mijn slaapritme. Ja, je hebt, je hebt ook kinderen. Nee, ik heb geen kinderen, jong. Ik ben veel te jong voor kinderen nog. <laughs> ik ben nog veel te jong voor kinderen. <laughs> Nee, ik snap je wel. Het, okay. het, dan, dan heb je aan de rest van de dag ook nog iets. Precies, zo is het. hey, uh, hey Dick. Ma mag ik jou bedanken voor, jou, uh, voor jouw belletje weer vannacht? Nee, mag ik jullie allemaal feliciteren met uh, dit geweldige programma? Nou, dankjewel Dick. Dat slijt uh, dat mij. Blijf lekker luisteren. Doei. Oké, okay, goeienacht. Dat was Dick uit, uit Groningen, een van, de, een van de vaste bellers die, uh, die s'nachts wakker is. Maar u bent ook allemaal s'nachts wakker en u heeft vast allemaal een, een mooi Valentijnsverhaal. Of misschien wel algemener een verhaal over liefde. Misschien wel een uitdaging. Uh, iets, iets wat u het komende jaar uh, van plan bent op het gebied van liefde. Ik moet het toch iets breder trekken volgens mij. Want u moet wel allemaal eventjes uh, even gaan inbellen op 0800-1121. Uh, het zou toch zonde zijn als wij de Valentijnsnacht niet eens kunnen vullen met verhalen over liefde mensen. Kom op bel eventjes in. Uh, dan gaan we na het volgende nummer gaan we even verder praten met elkaar. En dat is het nummer, heel toepasselijk, Wintertime Love. Dit is de nacht, de eeuw. in me that longs for you again. The hole in my heart is for my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 My wintertime love. My winter time love carried me away in the winter time. Wintertime Love from Kathy Burton aan de lijn heb ik Sebastiaan. Sebastiaan, goeienacht. Goeienacht. Jij hebt een, uh, een Valentijns verhaal wat je met ons wil delen. Ja, nou, heel toevallig was het met Valentijn, hoor. Want ik ben niet zo'n Valentijns mens. Maar het was heel toevallig met Valentijn... Uh, ik had een meisje wat naast me woonde. Ik ja. woonde toen nog op kamers. Ja, waar woonde uh, jij op kamers? Oh, dat was in een, een een dorp. Ah. Uh, wel een leuk dorp. Uh, mm -hmm. Maar... Ik vond haar wel heel erg leuk en er was wat spanning en toen dacht ik, ja, met Valentijn dan ga ik het doen. Ik ga haar gewoon vragen of ik voor hem mag koken. Kijk. En, nou, dat, dat vond ze een heel leuk idee, dus dat was al mooi. En dat heb ik gedaan en we hebben heerlijk gegeten. Ik hobbyde wat met koken toen. Maar toen hadden we lekker gegeten en toen kwam ik met een toetje ja. en op het Toetje, uh, nou dat was een grand dessert, maar voor mijn toetje. Maar daar had ik heel erg mijn best op gedaan. En dat was met allemaal vers fruit, zelfgemaakt ijs en, en zelfgemaakte moes. Ik weet allemaal niet wat. Wow. Het er prachtig uit. Nee, het kan, het, het voelt alsof mooi. er een maar aankomt. Wat zei je? Het voelt alsof er een maar aankomt. Uh, nee, dat heb je helemaal verkeerd oh. voelt, hè, kerel. Nou, toch gelukkig. Nee. Het mooie was, het was een enorm bord. Het zag er ook echt prachtig uit. Ik ben vrij bescheiden in mijn kookkunsten. Yeah. Maar dat bord, dat was echt fantastisch. En ik zette dat op tafel en ik ging weer tegenover haar zitten. En ze keek me aan. En ze was stil. Ze stond op, ze boog voorover en ze zoende me gewoon. Ja, echt. Gewoon vol op mijn mond. Terwijl... Zo dat daarvoor nog helemaal niet ter sprake was. Ja, we waren gewoon buren en ik had het gewoon een beetje verpakt van oh, We zijn allebei alleen, zullen we dan samen eten? Maar op het moment dat ik dat toetje op tafel zette, toen gebeurde er iets. En het heeft ook maar drie dagen geduurd of zo, <lacht> geloof ik. Nou, dat is toch wel jammer. Maar je, nee, je, je word, kan wel nee. zeggen, ik heb haar versierd met het toetje. Het is al zo lang geleden, dat is niet jammer. Dat is alleen maar een hele mooie herinnering, gewoon dat inderdaad. Liefde gaat door de maag en door het oog. Ja, maar dat zeggen ze vaak over mannen, hè? Ja. In ja, dit geval ja, dus niet. Wa dus wa wanneer was dat dan, eh, Sebastian? Dit, uh, dit Valentijns verhaal? Wanneer heeft dat plaatsgevonden? Ja, dat durf ik bijna niet te zeggen, want dan is het een beetje achterhaald. Maar dat is een nee, jaar of tien geleden. Ho ho Hoe lang, sorry? Een jaar of tien. Ja, oh, dat is ja. helemaal niet zo lang geleden. Nee, maar dat vind ik... Ja, dat... Dat heb ik altijd nog in mijn hoofd, dat verhaal. Dat heb ik ook aan mijn vriendin verteld. Gewoon. Dat, Want je ja, hebt nu een vriendin? Gewoon een mooie... Ja, ik woon al uh, vier jaar samen. Oh, oké. Okay. Okay. Nee, maar... maar dat is een mooi verhaal. Ik, ik vind ook een mooi mensen... verhaal. Een... Dat je gewoon op je buurvrouw durft af te stappen. En, of die buurmeisje en zegt van... Uh, hey, mag ik morgen voor jou koken? Nou, nee. Meer dat je dat toetje op tafel zet. en Dat ze je, oh, je dat aankijkt ongelovig. En ineens... Vooral en je begint te zoenen. Maar Sebastian, waar, waar ging het dan mis? Want uh, zoals, zoals je nu vertelt, was je, was je helemaal hood op de botel. En drie dagen later was het alweer voorbij. Nou ja, het ging uiteindelijk helemaal niet mis. Ik bedoel, het, het waren hormonen en bij haar ook. En zij kwam op een gegeven moment gewoon aan de deur van... ...joh, uh, toch, toch maar niet. Okay. Ja, dat was toen even jammer. Maar nee, dat... dat, dat, dat, nee, dat het, het, het moment zelf, dat, dat is toch een stuk mooier dan... Kijk, dat drie dagen duurde. Dat zijn drie dagen meer dan niks. Nee, dat is waar. Ja. En hoe doe dat je dat dan met jouw... Wat Ho zei je? Hoe doe je dat met jouw met jou huidige vriendin? Besteden jullie dan aandacht aan Valentijnsdag? Nee. Nee. Waarom niet? Nee. Nou, omdat we dat gewoon totaal niet interessant vinden. Oké. Okay. Maar zijn ja, er, dan, er ook uh, niet echt een mening over, uh, want dat hoor je nu heel veel, dat het zo commercieel is en zo. Ja, ja. Maar nee, dat speelt helemaal niet mee. We vinden dat totaal niet interessant. Maar en meestal dan... komt het ook niet uit. Oh ja, ja dat, kan, dat kan ik me voorstellen. Maar heb, je, heb je dan bijvoorbeeld wel een andere dag in het jaar waarop je, waarop je wat meer aandacht aan elkaar besteedt dan, uh, dan normaal gesproken? Oh ja, heel veel. Dat doen we gewoon een paar keer per maand. Oh, een matrasdag okay. of zo. Hè? Dat we gewoon een matras in huiskamer leggen. En gewoon lekker een filmpje gaan kijken. Oh, heerlijk. En samen kijken of het filmpje wel of niet kijken. Ja. Nee, maar dat, nee, dat moet je gewoon een paar keer per jaar doen. Hoor. Dat moet je niet één keer per jaar... Uh... Nee. Maar, nee. Maar ik vind het wel prima als mensen Valentijnsdag... Ja, weet je, weet je wat ik er zelf vind? Ik vind dat nou, als, als je dan al uh, vaak aandacht aan elkaar besteedt... dan hoeft het eigenlijk niet meer. Maar voor mensen die bijvoorbeeld echt een heel uh, echt een druk leven... En normaal gesproken niet zoveel tijd voor elkaar maken... dan kan het juist wel even een mooie aanleiding zijn... om dat even wat meer dan anders te doen. Ja, of als je iemand leuk vindt inderdaad. Hè. Precies. Ja. En jouw tip is dus uh, als er mensen luisteren die, die een Valentijn hebben... Uh, een geheime liefde... maak een mooi toetje voor ze. Ja, het zijn jouw woorden, maar ik, ik kan me er wel bij aansluiten. <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, absoluut. Laten we daar dan mee afsluiten. Sebastian, dankjewel voor jouw voor jou verhaal. Bedankt voor het luisteren. Oké. Okay. Als het goed is, heb ik ook nog iemand op de andere lijn hangen. Wie, wie hangt daar? Met Gees in haren. Hallo. Wat, wat is je naam, Greet? Gees. Gees. Gees. Kijk, ik heb die naam nog nooit gehoord. Nee. Nou, ik heet gewoon Geesje. Geesje. Nou, Geesje. Le Leuke naam. Wat is, jou, ja. wat is jouw Valentijns verhaal? Nou, um, om 9 uur komt mijn hulp. Ja. En dat, daar ben ik erg blij mee. En... Wat, wat om voor hulp 10 is dat? Uur, Om 10 uur komt mijn grote liefde koffie drinken. Oh. Ja. Zo, zo. En, en kun je dan eens even iets vertellen over jouw situatie? Want uh, uh, uh, jouw hulp, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is Ria en die komt bij mij uh, uh, uh, poetsen en uh, stof afnemen en uh, koffie drinken eerst. Want dan komt ze op de fiets ja. uit uh, Bijum en dat is een oord een, een daar zou je nog niet begraven willen worden. <laughs> nee, echt niet. En, en, en waar woon je jezelf dan? Dat zegt u. Maar woon je, waar woon jij zelf dan? Ik woon uh, aan de oude Hoflaan in Harem in Groningen. Nou, okay. Huisnummer moet je misschien wel niet zeggen, maar in Groningen, kijk nou, dat is, dat is inderdaad een mooie stad. Ach ja man. <laughs> ja nou, en dan gaan wij poetsen en dan uh, om tien uur dan komt Willem, zo heet hij namelijk. Ja. Willem. Ja. En die woont ook in Harem, die woont niet zo ver hier vandaan. Mm -hmm. En wij hadden wat oneenigheid. Oh. Vertel. Z zijn vrouw is overleden Ja. en die kende ik ook heel goed en wij kennen elkaar eigenlijk al jaren en gisteren zei hij tegen mij wat um, ben je er nou alweer en ik heb een bmw'tje uit 1988 mind you Zo. en hij heeft een veel nieuwere, hetgeen ik altijd een sprookjesauto noem maar toen zei hij ik vind die van jou eigenlijk toch mooier ik zei lekker wel nou, goed, wij zoenen heel wat af en wij gaan woensdag, hier mag ik wel even melden, ja. dan gaan wij naar de Schouwburg in Groningen en dan gaan wij naar Liesbeth List, die is 70 ah. en die zingt voor ons Jacques Brel. Wat mooi. Weet je, weet je wat ik laatst zag van Liesbeth List? Nou... Uh, toen uh, Whitney Houston uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, god, ja. Precies, toen zag ik dat eerste Nederlandse tv-interview van Whitney Houston. En dat was met Lisbeth List. Ze, ik heb het op de radio gehoord. En, en toen zongen zij ook samen. Dat was heel mooi, hè? Ja, ik heb het op de radio gehoord, ja. Ah. Prachtig. Ja, dat was prachtig, ja. Lisbeth List. Ja dat, dat, ja, dat is niet zo mooi allemaal. Nee. Nou, de... ik ben een best stapel gek op muziek. Ja? ja? Je, je was ja, wel een fan ik... van Whitney Houston? Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Is... Ik hou ook van klassieke muziek. Ik hou van Bach, Haydn, Schubert. Ik speel zelf piano. Oh, wat mooi. He, Hebben jullie een heb piano mijn... staan daar? Ik heb in mijn woonkamer een Bechstein-piano staan. Ja? Kun, kun uit, je het even uh, een, stukje, een stukje weggeven? Uit 1815. Oh, dat is, dat is antiek. Ja, en uh, mijn kinderen, ik heb er drie, ja? die zeggen dan: uh, twee jongens en één meid. En Twee wonen in Groningen en mijn oudste zoon woont in Leiden. Ja. En mijn oudste zoon, daar wil ik nog even melden, dat is helemaal een komt, Die is um, gepromoveerd. Zo. Aan de TU in Delft. Dat is niet mis. Ja, daar was ik bij. Dat was prachtig. Als, en, dat, was, dat was heel mooi. En welke opleiding doet hij daar? Hij heeft eerst werktafelkunde gedaan. Mm -hmm. En hij is nu doctor ingenieur in de nanotechnologie. Hoppa. De, ja. ik zei je zei je me, wat, hij heet Warner. Ik zei, wat moet ik me daarbij voorstellen? Toen zei hij, trek een haar uit je hoofd. Ik zei, ja. Ik knip hem midden. Nou, en daar dan een duizendste van. Ik zei, ja, maar dat is snaartheorie. Dat is Robert de Graaf. Zei, ja, die ken ik wel, maar die zit in Amerika. Hij zei, ik wil eigenlijk ook naar Amerika, maar ik heb een dochter en die kan ik niet missen. Ik weet niet wat ik ga doen. Hij was gisteren aan het timmeren. Ik zei, maar doe je dan nou alweer weer in het sprookjeshuis in Leiden. Hij heeft een monumentaal pand, hartstikke leuk. Nou, ik heb een oh, latij ingezet. Ik zei, een latij? Wat is dat nou weer? Ja, dat is een balk, weet je wel. Ja, ja. En waar de badkamer was, daar moest nog een latij in. Dat heb ik erin gezet en gemetseld. weer. Ja, het is een beetje koud. Ik zei, nou, God, oh God. Je, je kan nou, een hoop mooie op... verhalen vertellen, Geestje. Ja, ik kan het heel goed vertellen. Ja, en wat ik nog even afvraag, je zegt net, ik hou zo van muziek, kun je, dat dan ook, kun je daar samen met Willem ook van genieten of niet? Ja, godzijdank. Ja? Hij houdt ook godzijdank. van Schubert en uh, Mozart? Oh ja, ja, ja. Maar dan heeft hij altijd een achtergrondmuziekje op. Oh, en dan, okay. dan zeg ik, wat is dit nou weer? Oh. Dan zeg ik, oh, maar dat ken je wel. Als ik zei, hij is Mozart, het pianoconcert. Oh. En ja, ja, geen, op, Dan zeg ik, nou, de Schubert, een lied van Schubert. Ja. Speel, speel jij zelf een beetje goed piano? Hij vindt van wel. Iedereen vindt dat. Ja, en dan maar... zegt maar zo, schiet dat nou toch op, je moet weer les nemen. Maar ik weet het niet Gees. Kun, kun je niet wat even voor ons spelen, zo uh, midden in de nacht? Nou, dat, dan moet ik even naar de woonkamer, dat is een beetje moeilijk. Hè? dat kan ik wel even proberen. Ja, ik ben wel erg ik benieuwd loop, eigenlijk. Ik loop, ja, nou ja, ik heb nu één hand, dus want het gaat niet jongens. Zomaar... Ja, oké, okay, je, je mag hem even neerleggen op de, op de, op de, op de muziek, want heb je het naar nee, nou het kan, vorige sorry. programma ook geluisterd of niet? Het programma wat hiervoor ja, is, is dat Casa Luna? Als, als ik een applaus had, dan zou ik hem eerst starten. <laughs> en ik... die komen allemaal kinderen. En dan zeggen ze: Ah, een piano. Ja. Mag ik even? Ik zeg: Ja hoor, ga maar even. Ik vind het Zelfs ik... mijn kleindochter, die is 2,5, notabene. En die, die zei: uh, zei Waar is de piano bij oma? Daar. 2,5 jaar. Dus je, je, je probeert <laughs> het ook over te dragen op, op de volgende generatie. Jazeker. En die gaat uh, op schoon van papijn, dat is de partner van mijn dochter, ja. te zitten. Oké. Okay. En ik zei, nou, sperma. Ik zei, Zal oma het even voordoen? Krijg je een heel schuin lachje. Nou, dan doe ik net zoiets als net. Niet gek <laughs> dan, hoor. En ze deed ze precies na. Oh, nou, daar zit een lichtje. Ik heb nog net je tranen uitgebarsten. Ik zei, nou, papai, dat wordt de volgende. Hey. Ja, zei mijn dochter. Die piano heb je al aan Wardor beloofd. In Leiden. Ah, ik zei ja. helemaal niet. Ik zei, die vindt van mij en ook niet van jou. En dan kunnen jullie later, als ik dood ben, heel veel ruzie op maken. Wat, wat, ja, wat maar jij ben... gaat nog lang niet dood. Wat ben jij een vrolijk mens, geestje? Ja, maar ik ben, ik ben heel gelukkig op dit moment. Maar, Want hij komt, komt dat? Koffie drinken. hij komt koffie drinken en dan zegt hij, dan, dan zal ik je eindelijk wel eens uitleggen hoe het allemaal zit. Ik zei, liever je hoeft helemaal niks uit te leggen heeft mij een ringetje gegeven. Dat heb ik. Ja, ik ben vals hoor, ik ben heel vals. Ik zei, eens een cadeautje voor jou was gisteren ook op de koffie. Ik zei, dat neem je mee naar huis. En dan uh, zit een zakdoekje in. En dat staat op de voorkant. Zo zijn we niet getrouwd. Mm. Dat wil hij namelijk niet. Oh, hij weet. wil niet meer trouwen met jou. Wou hij niet. Dat wil hij nog niet. En wil jij dat wel? Ja. Oh, dat, dat, is, uh, dat, dat is een klein conflictje dan misschien. Uh, nou ja, hij wil niet. Hij hmm. zei, ik, ik wil maar één keer trouwen, dat is genoeg. Zijn vrouw is overleden, die had een ja. aneurysma in haar buik. Die kende ook heel goed. Okay. Maar, maar... En dan eet hij bij mij, en dan eet hij weer niet bij mij. En dan komt hij weer wel, en dan komt hij weer niet. Maar vind je dat dan acceptabel, zeg maar? Is dat voor jou gewoon oké? Okay? Ja, ik, ik, kan, ik kan hem niet dwingen. Nee, maar ik kan me toch voorstellen. Kijk, ik ben, we zijn niet zo verschillend. Hij denkt van wel... Maar ik, veel, ik ben veel extroverter dan hij. Hmm. Toen zei hij, jij bent een flap uit. Hij zei, je loopt altijd in haren. Ja, toen kwam ik iemand tegen. Die zei tegen mij, god ben je weer aan de wandel. Ik zei, ik moet boodschappen doen. Ja, ja, ja. Toen zei hij, ik, zei, ik ben een publiek figuur in haren. Nou, geen ook zo is. Ik ben hier raadslid geweest en wethouder. Oh. En ook burgemeester. Je bent ben in ieder geval zeker een flap uit. Maar wel een hele leuke flap uit. Maar waar ik, waar ik, want we moeten toch een beetje een soort rode draad houden in dit gesprek, anders dan ja. uh, raakt de luisterdraad ook een beetje kwijt. Ja. Ik wil, ik wil nou, even Willem houden, want, eh, De, rode draad, de rode, rode draad is Willem, maar niet Willem. Precies, ja. en, die, en die komt straks op de koffie. Yes. En waar gaan jullie het dan over hebben met elkaar, over die, die komt dus, die komt dus als het ware, want ik studeer uh, Nederlands, die, die, uh, die komt als het ware dubbel op de koffie. Je die komt op de koffie, ja. maar die komt ook zeer op de koffie bij ah. mij. En, en, ja. en studeer jij Nederlands, zeg je dat nou? Ja, ik ga weer studeren, ja. Ho ho hoe oud ben je als ik vraag mag? Ik ben uh, bijna 66. En je gaat weer studeren? Ik heb, ik heb mijn propoduizen in 2002 gehaald. Zo, ja hoor, en ik heb een heleboel bijvakken gehaald, waaronder Gronings, en Latijn, ruimtelijke ordening, maar ik was wethouder ruimtelijke ordening. Dus, dus als ik zeg Servus, Servie, dan kun jij hem afmaken? Hoe hoeveel? Je hebt Latijn gehaald, toch, zei je? Ja, maar ja, en wat zei je? Servus, Servie. Servie. Servo. Servo. Servoem. Servo. En wat komt er daar? Maar dat... oh, we, we hebben niet hetzelfde rijtje gehad, denk ik. Nou ja, nee, nee, nee, nee. menza, menzee, menza, men menza. Kijk, ah, daar zijn de rijtjes. Menzee, menza, menzies, menza men is Zoom, Soem, est, est? Ja, soem, zoom est, soem, est, soem. Zoom zoom. Precies. Ja, nee, die bedoel je toch? Ja, dat is altijd leuk. <laughs> en hey, hey, dan, hey. dan haalde ik dus nog, ja god, ik heb vier jaar op het gymnasium gezegd. Kijk. Ik denk, ach, even een bijvakje erbij ik, doen. Ik oh, nee, vind het geweldig uh, dat jij nog studeert. Wat, wat ga je er nog mee doen dan? Ga je, ga je dan nog een les geven ofzo? Nee, iemand zei tegen mij, oh, je gaat zeker een titel scoren. Ik zei, ik wil helemaal geen titel scoren. Het is gewoon uit de klauwen gelopen een hobby van mij. Ja. Ik wil weten wat er in mijn en in andermans brein omgaat. Oké, okay. oké. Okay. Ik ga dus um, neurolinguistiek volgen. Nou, Neurolinguïstiek. Dat is ook een hele mond vol. Dan kun je je zo nog mee ja, aftroeven af bijna. Je, hebt, je, hebt, je, je hersenen zijn in tweeën. Ja, maar wacht, wacht even, Gees, voordat we helemaal over die, uh, over die studie <laughs> gaan uitwijden. We moeten een beetje bij het topic blijven. Van het af. Want als, als er nou andere luisteraars zijn die, uh, die, die, een, die misschien wel iemand hebben die ze erg leuk vinden. Ja. En, uh, ik zal je eerlijk zijn, ik, ik vind het, een beetje, het is een beetje veranderd. Want het is aan de ene kant is het niet echt een radio-1-onderwerp. Nou, maar, maar, maar het is wel een nacht. En er is ruimte voor dat soort verhalen. En ik denk, ja, voor iedereen is het uiteindelijk ook het belangrijkste liefde. Ja, dat en, is ook zo. Dat en de Radio 1 luist, luistert altijd naar een hoop mensen die, die niet altijd een hele standaard situatie hebben. Die of gescheiden nee. zijn of... Nou, ja, ik, ik, had, ik had hem gisteren nog even aan de telefoon. En hij was bekken af. Hij zei, ik ga zo naar bed. Wie Willem? Hij zei, Willem. Ja? Hij zei, en ik verheug me er ontzettend op dat ik om tien uur bij jou op de stoep sta. Ik zei, nou, je krijgt koffie met, met iets lekkers erbij of zo. Ik zei, en, en dan ga ik je alles uitleggen. Ik zei, nou, dat weet ik niet. Ik zei, je hoeft me helemaal niks uit te leggen, want ik begrijp je al heel erg goed en ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zei, dat weet ik heel best. Ja, ik ben alles aan het opschrijven. Ik zei, nou, dat, moet je... ik zei dat hoef je helemaal niet te doen, want ik weet het al lang. Ja. En, en, en heb je nog een mooie liefdestip voor mensen die luisteren? Een liefdesadvies? Ja. Blijf jezelf. Blijf in vredesnaam jezelf. Wees authentiek. Oké. Okay. Nou. En wees spontaan. En vrij de sterren van de hemel. En that's all. <laughs> Mooi tip, Geestje. Dankjewel. Laten we daarmee afsluiten. Dankjewel voor jouw okay, verhaal eh, vandaag. Graag gedaan. En een fijne, een fijne dag en veel plezier morgenochtend samen met Willem op de koek. Het koeken. gaat helemaal gebeuren. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Yo, dag. Ja, dat was, uh, was Geesje met haar liefdesverhaal. En uh, uh, ja, ik moet zeggen, normaal staat de telefoon en wat rood groeien. Dus ik, ik begrijp dat het uh, misschien niet voor iedereen een reden is om in te bellen. Maar als ze toch nog een liefdesverhaal heeft, laat het dan eventjes weten. En hey, ik ben ook de moeilijkste niet als, uh, als, als de koek op is... Dan gaan we twee uur gewoon lekker over iets anders hebben. Maar u kunt nu nog eventjes inbellen op 0800-1121. 0800-1121. Of u kunt mede naar nacht.eo.nl. Dan, dan kunnen we met elkaar eens praten over de Valentijnsverhalen. We praten straks eens weer verder. Maar eerst gaan we luisteren naar het nummer A Wonderful World. Wonderful World was dat. Um, Lieve luisteraars, ik, uh, ik moet denk ik toch een, een conclusie trekken vannacht. Um, het, het mag dan wel Valentijnsdag zijn, maar of iedereen die Valentijnsplannen heeft die slaapt, of, uh, of jullie hebben geen Valentijnsverhalen. Want er wordt uh, niet, echt, uh, niet echt heftig ingebeld, terwijl dat uh, normaal altijd wel het geval is. Dus dat kan niet anders dan een graadmeter zijn... voordat het onderwerp is iets, of, of het leeft niet bij jullie... Of, uh, of het is misschien een schroom om te delen... Ik kan er alleen maar naar gissen, maar ik ga denk ik zo meteen op zoek naar een ander onderwerp. Uh, dat in ieder geval in het volgende uur, maar het zou toch mooi zijn als we dit uur nog kunnen afsluiten met een mooi liefdesverhaal. Misschien, uh, misschien heeft het wel helemaal niks met Valentijnsdag te maken. Misschien heeft u wel gewoon een mooi verhaal over liefde. Over liefde wat u in het afgelopen jaar heeft gevonden. Of voor het komende jaar wat u misschien van plan bent om, om, om liefde te vinden. En prompt zie ik dat de telefoon begint te springen. Dus laat ik eens eventjes iemand... ...op lijntje A binnenhalen. Goeienacht. Hallo Hugo. Hallo Hugo, goeienacht. Waarom, ja. uh, waarom bel jij opeens in? Nou, ik zit, te, ik, ik, ik zit hier te werk op het ogenblik. Ik ben iets moeilijks aan het doen, maar ik luister in de tussentijd wel. Ja. En, uh, en, en zo'n uitdaging laat ik ook niet aan me voorbij gaan. Ja, kom op zeg. Nou precies. Wat wil je nou voor mooie verhalen horen met zo'n zo plastic gebeuren als, als Valentijnsdag? Ja, ligt het daaraan denk je? Ja, natuurlijk ligt het daaraan. En hoe, hoe, waarom is dat een plastic gebeur? Dat is toch meer wat je er zelf van maakt? Nou, uh, nee, ik, ik, ik heb dus toch het gevoel dat mensen uiteindelijk zichzelf niet zo ver laten, laten leiden. Dat ze dit soort dingen ook door buitenaf, door de commercie en door al die dingen uh, laten invullen. Kijk, mm. moederdag is oké, okay, dat is dan nog tot daar toe. Vaderdag begint al behoorlijk, nou, laten we zeggen. Uh, kritisch te worden voor wat betreft je eigen inlevingsvermogen. Maar Valenzijsdag, ja, dat is werkelijk... Dat, dan begin je wel aan de limiet te komen voor wat mensen aan kunnen, hoor. <laughs> dus gewoon een uh, uh, uh, uh, verneukpartij, zal ik het dan maar noemen. Oké. Okay. En, en, en wat heb jij zelf een uh, relatie? Nee, en ik doe ook helemaal niks aan toch. Oké. Okay. Geen uh, raam. Geeraan... Nee, als, als ik het Weet je, ik vind dat ook een beetje vergelijkbaar... Maar ja. da daarvoor kom ik natuurlijk ook uit het noorden van Nederland. Met het feit dat er in het zuiden van Nederland mensen eh, drie keer per dag totaal uit hun bol gaan om te zeggen dat het zo fijn is om spontaan feest te vieren. Ja. En dat noemen ze dan carnaval. Nou, dat doe ik wanneer ik er zin in heb. Kijk, dat is een mooie nuchtere kijk op de wereld eh, van jou. Ja, ik vind het zelf van wel, eerlijk gezegd. Maar he heb jij dan nooit vroeger op school of zo iemand een roos gestuurd of een kaartje of nooit iets aan Valentijnsdag gedaan? Als een Tierenlier, maar niet op school. Nee, ja, wow. ik, nee maar ik ben, te oud. ik ben te oud om dat op school gedaan te hebben. Maar ik heb, ik heb de meest gruwelijke, vreselijke dingen uitgehaald. <lacht> om, om, iets, om iets over te laten komen wat ik niet durfde. Echt waar? Ook met Valentijnsdag wel? Nou, uh, laat ik het dan zo zeggen. dan heb ik waanzinnig veel Valentijnsdagen meegemaakt. Maar ze zijn nooit op 14 februari gevallen. Oké, okay. ja, precies. <lacht> J -j -j -j Jij pikt er zelf eentje uit. <laughs> en en wat, wat is dan zo'n actie? Kun je dan zo'n actie noemen wat je ooit hebt ondernomen om iemand te overtuigen van jouw liefde? Ik heb, eh, ik heb, ik heb, eh, ik heb dingen aan deurknoppen gehangen van huisdeur. Ik heb, eh, eh, ik heb, ik heb dingen op, op bagagedragers gelegd. Ik, heb, eh, ik weet bij God niet wat ik al... Ik, ik heb ook het mooiste wat ik had weggegeven, gewoon en, en niet anoniem, maar gewoon weggegeven. Gewoon... Ja. Het mooiste wat ik had, heb ik weggegeven. Wat, wat was dat dan? Een uh, LP. Ah. <laughs> ja. en, en, en dat was het niet waard uiteindelijk? Nou, die, die is niet gelukt, nee. Ah, zonde. Nee, ik ben die LP ook gewoon kwijt. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar als ik een dus... beetje jouw verhaal mag samenvatten, zeg je uh, uh, eigenlijk een beetje commerciële onzin... En, en doe dat gewoon het hele jaar door, je liefste betuigen Deen als je zo. dat dan moet doen. nee, je zo. Volg je hart. Dus mijn enige boodschap is, volg je hart wanneer het uitkomt... En, Ga dan ook als een jacko ervoor. Oké, okay. nou vind ik een mooie tip. Hey, en, en wat uh, nog eventjes afsluiten, wat, uh, wat voor werk doe jij dan vannacht? Wat zeg je, wat voor? Wat, wat voor werk, waar ben je nu mee bezig? Oh, ik ben. Nou, met een project waar ik, wat ik vandaag van een opdrachtgever heb gekregen. Ik zit na te denken over zijn... Ja, ik zit na... Een, een, een fantastisch bedrijf. Echt ook een heel succesvol bedrijf. Ja. Waarvan die man tegen mij zei van... Maar ik heb gehoord, ja, we doen wel van alles... en we gaan nu weer naar een of andere beurs in Duitsland... maar daar moeten we ook wat, maar we weten helemaal niet. Eigenlijk, ik heb begrepen dat het iets te maken heeft... met een aantal vragen die je jezelf moet stellen. Oh. Begrijpt u dat, zei hij? Ik zei, ja, dat begrijp ik wel. Uh, en dat zou waarschijnlijk uh, zijn uh, missie, visie, uh, filosofie en dat soort dingen. Ja, zei hij, ja, ja, dat zeggen ze. Ik zei, ja, dat is misschien niet onbelangrijk. Nee. Nou, ik zit nu de missie en de visie van het bedrijf. Dat je niet. Dat ik eigenlijk nog helemaal niet kende. Fantastisch. Nou, dat is de nacht is daar wel altijd het perfecte uur voor als het om inspiratie gaat. Dat is zo lekker. Als er, als er, uh, eerlijk gezegd, als ik gewoon rustig kan, kan, uh, een gwaasje bij heb en, uh, en kan denkroken... en, en dan weer uh, probeer om, om iets goeds te doen, dan kom ik ontzettend ver. Kijk. Hugo, dankjewel uh, dat, dat je even inbelde. Okay. Ik, ik, ik vond het erg gezellig. En succes met het project vannacht. Maar ja, werd helemaal niet gebeld, geloof ik, hè? Nee, nou, ik moet zeggen... To, nu jij belt, stromende de lijn opeens binnen. Dus ik ga eens ah. kijken wie er dan nog meer hangt. Oh, grappig. <laughs> uh, zit jij daar nou iedere nacht? Nee, of, ik zit er niet. Uh, ik, ik zit er elk, zeg maar, Van maandag op dinsdag nacht hebben wij van de EO, de uitzending En uh, onderweek zit ik. En de andere week zit er Herbert, uh, Codé, de Herbert Codé, mijn collega. En zit jij dan als, als een soort... Uh, mag ik wat vragen? Of niet? Ja, natuurlijk. Nee, uh, grappig. Eh. Uh, uh, uh, Zit jij dat al als een soort redactie of zo, of, of hoe moet ik dat zien? Nou, het mooie van nacht is dat je, dat je altijd een heel klein team hebt. Dus uh, ik zit hier uh, in een ruimte met een heel aantal microfoons en ik gebruik er maar eentje voor mezelf. Uh, ja. Ik heb een uh, telefoontoestel, een mooie oude telos. Uh, ja. Daar kan ik bellers op uh, binnenhalen en selecteren. Dan zit er een mooie glaswand en daarachter zit mijn steun en toeverlaat voor de nacht. En dat is mijn technicus. En... Uh, Max. <laughs> ja. en, en Max die, die, zet, die, zet, die maakt de lijsten klaar van, uh, van alle liedjes. En die start dat in. Die zet ja. de bumpers klaar. Die zorgt dat alles uh, goed verloopt. Dat jij te horen bent. Ja. Uh, en samen maken we eigenlijk dan dit programma. Het is wel leuk hè? Ja, het is, het is fantastisch. Het is hartstikke leuk. Want als je overdag een programma maakt. Dan zit er een regisseur en een hele redactie bij. En dat heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Want dan heb je altijd mooie uh, voorgeproduceerde onderwerpen. Met, met allemaal leuke gasten aan tafel. En s'nachts moet je het gewoon echt hebben van de bellers. En uh, doe je ja. alles lekker in je eentje. Ja, dat doe ik het toch? Precies. En, oh. en als jij er niet was, dan was dit programma er niet, want ik ben echt afhankelijk van jou als beller. Dat, zijn toch... dat ja, is toch mooi? Daar he? hebben we hebben elkaar. Zie je, je, dit is je eerste Valentijnsboodschap uh, die je vandaag van me krijgt. We, we hebben elkaar nodig. Oh, die krijg jij van mij. Ah, dankjewel. Ja. <laughs> hey Hugo, fijne ja, dag, dag, dag, dag, hè? Oké. Okay. Doeg. Heel succes. Dankjewel. Dag, dag. Ik heb, uh, ik heb nog iemand hangen op een, uh, op een andere lijn. Goeienacht. Nou, oh, jij hebt wel opgangen, hè? Nee hoor, ik heb jou niet, niet <laughs> opgehangen, je zit zelfs rechtstreeks in de uitzending. Nee, maar ik vind het zo leuk als ik hoor, ik heb nog iemand hangen op een andere lijn of zoiets. Dat, uh, uh, dat komt ook een beetje omdat ik de, de touw een beetje uh, vergeten ben. Ah, oh, oké. Okay. Ik woon sinds uh, 1968 in Zwitserland. Zo. En uh, ik kom zo misschien één keer in de we uh, één week in het jaar kom ik naar Nederland en dan, uh, om mijn familie te bezoeken. En dat is deze week? Uh, nee, nee, nee. Ik ben nu van Zwitserland. Ik luister uh, naar jullie via het internet. Ik vind het heel bijzonder om te horen dat ik een luisteraar uit Zwitserland heb. Nou. Ik, uh, ik bel heel af en toe eens een keer, misschien uh, uh, ja, drie keer in het jaar, twee, drie keer in het jaar, dat oh, ik, uh, ik tussendoor bel. Maar ik hoorde dat, uh, dat er zo weinig bellers waren. Nou, ik denk, uh, nou laat ik het maar even proberen. Ja, maar dat vind ik leuk. En ik vind dat andere mensen dat ook <lacht> moeten doen. Want het is een programma en zoals Gettle zei, we moeten het van de bellers hebben. En gelukkig zijn er altijd een aantal vaste bellers. Maar als die het dan een keer laten afweten, laat dit ja. dan de nacht een keer zijn... Waarin, waarin, waarin iedereen eens een keer gewoon even inbelt en zijn verhaal duwt. Ja, ja. Ja, ja dat is waar. Want jij woont in Zwitserland? Nou, bij mij was het uh, het volgende, om maar gelijk uh, even tot het punt te komen. Ja. Um, uh, ik ben zelf ook een beetje wat uh, die dagen betreft, uh, ja, ik, uh, moederdag en, en, en uh, ja, mijn eigen moeder, ja, uh, die, die gaf ik wat vroeger, maar uh, mijn vrouw later, die dat niet. Want dat was dan weer de kinderen die haar dan wat gaven. Want ik bedoel, mijn vrouw is mijn moeder niet. Nee. Dus, dus oh, mij, zoals ik dat begrijp, werd dat in Nederland altijd wel gedaan weer. Ja. Dat de kinderen wat voor moederdag doen, dat is logisch. Maar dat, dat vader dan moeder ook wat geeft... Uh, dat leek me niet zo logisch. Maar goed, nee, maar daar heb je dan, we dan toch dan juist dat Valentijnsdag ik, dag, dag voor? maar Valentijnsdag dat, dat heb ik nooit aan gedaan. Oké. Okay. Maar uh, het eigenaardige was dat. Uh, uh, ja, mijn vriendin. Uh, die. Uh, die deed er wel aan. <laughs> en uh, toen wij nog niet getrouwd waren ook al. Maar ook later, toen, toen we al lang getrouwd waren. Toen. Uh, toen stuurde ze me, uh, ja, toch altijd, ook als, als ik op mijn werk was in, in het bureau, stuurde ze me een, een, een boek uit bloemen. Of uh, wat ze wist, dat ik ook wel leuk vond, uh, ja, hier, Sinten. Wow. En, uh, en dat deed ze dan wel speciaal bij Valentijnsdag? Ja, ja, ja dan, werd, dan wist... Het, uh, <laughs> Ja, niemand, niemand kreeg daar dan wat, maar, maar uh, de, uh, bij mij kwam de, dat dat was vast te prik. Dat wat dan leuk. Op, op Valentijnsdag dan, dan werd er uh, bij de bij ontvangst werd er uh, iets verzorgd en dat dat uh, dat wisten ze precies dat was voorbij als hmm. het een bloemetje was of zo. niet. Dan, uh, wat <laughs> leuk, want, want we gaan, uh, ik moet er weer afsluiten want het journaal komt er ja. aan. Maar nog even vraag vraagje, uh, bestaat er in Zwitserland dan niet zoiets als Valentijnsdag? Hoe, hoe heet dat daar? Maar, ja, ook uh, Valentinstaak. Valentinstaak? Ja, Valentinstaak. Ja, goed, de, de meeste uitdrukkingen hier... Ik, ik spreek uh, normaal gesproken Zwitser, uh, Zwitsers dialect. Ja. Uh, je, je weet wel, je, je hebt hier vier, vier talen. Ja, ik ben er wel eens geweest. Ja, ja. En, uh, en in Graubünden heb je dan nog het, uh, de drie verschillende dialecten van ik, ik, romans. Ik, ik wou dat we daar nog over uit konden wijden, maar het journaal ja. komt eraan. Okay. Ik, vond, ik vond het ontzettend ja. leuk dat je ja. even en, in hebt gebeld uit een Zwitserland. Ja, een volle avond nog. Oh, hopelijk komen er nog een paar mensen zo zeker. Zo dat zou <laughs> leuk zijn. Jij in ieder geval bedankt. Oké, okay, tot je Dit Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> het was Eerstuur. We gaan even naar het journaal.